Meer dan de helft van de ruim 700 zorgverleners die de NOS benaderde... zei dat patiënten soms in gevaar komen door de slecht communicerende ICT-systemen. President Trump komt volgens Amerikaanse media... morgen met meer en zwaardere handelssancties tegen China. Hij zou tarieven van 10% willen invoeren... voor producten die van China naar de VS worden verscheept. Het gaat bij elkaar om 200 miljard dollar aan importheffingen. China en de VS hebben over en weer al een paar keer hogere importheffingen opgelegd. Criminelen verkleed als muzikanten van een mariachi-band hebben in Mexico-stad een aanslag gepleegd. Op de Plaza Garibaldi, een vooral bij toeristen populair plein, schoten ze vijf mensen dood. Acht mensen raakten gewond. Het was op het plein extra druk vanwege een nationale feestdag. Wat de aanleiding was voor de aanslag is onduidelijk. In Mexico voeren drugsbendes al jarenlang een uiterst bloedige strijd. In Amsterdam zijn vanavond bij het gala van het Nederlands Theater... de belangrijkste toneelprijzen van het jaar uitgereikt. Bruno van den Broeke kreeg de Louis Door, de prijs voor de beste mannelijke acteur... voor zijn rol in het toneelstuk Para. De Theodor, voor de beste actrice, was voor Carina Holla voor haar rol in Romp.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 Sleep.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 Dan het weer nog, vanavond en vannacht is het droog met soms opklaringen. De minima liggen tussen de 8 en 12 graden. Morgen overdag in het zuiden zonnig bij maximaal 25 graden. In het noorden kans op een lichte bui bij een graad of 21. Tot en met donderdag is het droog, vrij zonnig en warm nazomerweer. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu het laatste uur. Sleep. Te veel woorden draaien in mijn kop, te veel worden, te veel muren, te veel uren die langzaam op, te veel mensen, te veel draaien, te veel mensen draaien er omheen, te veel mensen, te veel zinnen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 Sleep. 'Cause things ain't getting over Listen to what I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 What's wrong with you? Wel zinnen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 I sleep.